Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het dodental 3200. Er zijn 6500 gewonden. Ondanks regen en kou hebben veel overlevenden de afgelopen nacht opnieuw buiten geslapen uit angst voor naschokken. Er zijn ongeveer 350 Nederlanders in Nepal, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is nog niet gelukt met iedereen contact te krijgen, maar tot nu toe zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers. In Grave in Noord-Brabant is vannacht een theater uitgebrand. Volgens de politie is het vuur vermoedelijk aangestoken. Rond middernacht kwamen enkele mannen het pand binnen. Ze mishandelden de eigenaar die daar in zijn eentje aanwezig was. Toen de indringers weg waren ontdekte hij de brand. Al snel stond het pand in lichte laaien. Vorige week was het theater in Grave ook al doelwit van een overval. De eigenaar wist de indringers toen te verjagen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. De nachtelijke festiviteiten voorafgaand aan Koningsdag zijn zonder grote problemen verlopen. Vooral in Utrecht en Den Haag waren gisteravond zoals altijd veel mensen op de been. 100.000 in Utrecht en 200.000 in Den Haag. Vanochtend bezoekt koning Willem-Alexander met een deel van zijn familie Dordrecht voor de eerste Koningsdag Nieuwe Stijl. Met een parade van schepen, muziekvoorstellingen en presentaties van het bedrijfsleven. De Nederlanders zijn nog steeds tevreden over koning Willem-Alexander. Bijna 70 vindt dat hij zijn taak goed vervult, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête van de NOS. Ruim de helft van de ondervraagden vindt wel dat het koningschap moet worden gemoderniseerd, met name waar het gaat om de kosten en privileges van het Koningshuis. Het weer in het oosten en zuidoosten eerst nog buien. Vanochtend trekken die weg en daarna breekt vanuit het noordwesten steeds vaker de zon door. Of blijft het in het zuidoosten nog lang bewokt? Het wordt een graad of elf. De rest van de week wisselvallig en fris. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB.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 De Wild Boys waren er gisteren ook bij CFM. Programma de Hero Breakdown tussen 3 en 5 uur. En ja, speciaal even voor een van die Wild Boys Ik deze. We hebben het over Maurice Mulder. Dit was Durang Durang en de Wild Boys. Heerlijke muziek uit de jaren 80. Zo, aan het begin van die af, vriend van Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur. Goedemiddag, luisteraars. En welkom, Albert-Jan. We zitten er weer. Uh, goedemiddag, Rob. En goedemiddag, luisteraars. Ja, wederom drie uur live. Zandvoort op zaterdag. Vanaf de studio aan het Tolweg 10a. Uh, we hebben een overvolle agenda vandaag. Ja, tijd voor muziek of helemaal N niet? Nauwelijks, denk ik, luisteraars. Maar het is, er zijn dermate veel evenementen en dermate veel dingen te doen in en rondom Zandvoort. Dus we gaan eigenlijk van het ene interview over naar het andere interview. Maar niet, desalniettemin natuurlijk ook de vaste onderdelen, zoals er zijn. En wat voor onderdeel wordt dat dan wel niet? De evenementenagenda om half vier. Het zal wel op een Matthijs van Nieuwkerk manier moeten, want het is een uitgebreide evenementenagenda. Want er gebeurt weer van alles in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Zandvoort. Dus houdt u om half vier pen en papier bij de hand, want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Het weerbericht is natuurlijk heel belangrijk, dus zeker de komende dagen. En daarvoor schuift aan Lex van der Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman. En die gaat natuurlijk vertellen of het weer beter, slechter dan wel uh, nog mooier wordt. Dat allemaal om half drie. Half vijf het dier van de week. En ik, gooi, ik doe ze even weer in de aanbieding. Ik had ze vorige week ook al. Want het zijn de enige twee koninkens... die nog in het dierentehuis verblijven. En het wordt hoog tijd dat die ook een thuis vinden. En dan hebben we het over moeder en zoon... Nora en Nico. Kwart voor vijf is dit uiteraard... de tijd voor het gedicht van de week. En het, de titel is... Niets voelt zo goed als jij. Dus heel gevoelig dat allemaal om kwart voor vijf... het gedicht van de week. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk... Zandvoors nieuws in het kort... Uh, we gaan natuurlijk live uh, schakelen naar uh, HFC Edo tegen Zandvoort. En dan hebben we het over voetballen. En daar is voor ons aanwezig Benny Koper. En die gaat ons bijpraten om tien over half drie. Over de stand van zaken te, bij deze belangrijke wedstrijd. En wat we ook niet vergeten is de veteranen. Het is El Classico, uh, mag ik wel zeggen, van Noord-Holland. De veteranen de, de, die spelen tegen Bloemendaal. En dat gaat natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met de koppositie. Want er zijn nog drie teams die kampioen kunnen worden dit jaar. Waaronder de veteranen, één van uh, Zandvoort. We gaan om tien voor drie, kwart voor drie, tien voor drie... gaan we schakelen met Dolly ten Pierik... want die is voor ons in de Korverhal aanwezig... bij het 50-jarig jubileum jeugdbasketbaltoernooi van de Lions... want die bestaan dit jaar 50 jaar. Dat rond de klok van kwart voor drie tot uh, tien voor drie. Volgende week, ja, het is een trouwe luisteraar, uh, luisteraars, Henk van der Meer. En, maar Henk van der Meer woont in Australië. En mm -hmm. hij is nu voor een, een paar weken in Zandvoort neergestreken. En hij wil graag eens een keer uh, kijken in de studio. Want in Australië wordt natuurlijk ook naar ZFM geluisterd. Dus Henk van der Meer die schuift tussen drie en vier uur aan. En we gaan eens even met hem praten wat hem bewogen heeft om naar Australië te emigreren. En natuurlijk, last but not least, waarom hij naar ZFM blijft luisteren. Dat tussen drie en vier. Ik zou zeggen, genoeg reden. Uh, oh ja, en uh, ook hem niet vergeten, tussen 4 en 5 komt Marcel Arends langs, want die is al een keer eerder geweest, en die gaat in oktober 380 kilometer uh, fietsen voor het goede doel, voor MREF Flying Doctors, dat doet hij niet in Nederland, nee dat doet hij in Kenia, en hij is natuurlijk op zoek naar sponsoren, en hij organiseert van allerlei activiteiten om uh, de benodigde geld bijeen te krijgen dat tussen 4 en 5, Marcel Arends alles uh, bijpratend over de Kenia Classic van 10 tot en met 17 oktober en tussendoor, en toe misschien en af en toe <laughs> muziek, jawel. Ook daarvoor eh, luister je naar CFM nogmaals een hele goede middag. En hier is je, de nieuwe single van Chic. Tezamen uiteraard met Now Rogers. En hij is I'll Be There. Into the Disco Scene. Als ik erbij zou zeggen dat we terug naar de jaren 80 gingen... dan zou je ook geloven, oh, Het is wel weer lekker, gewoon de, de oude sound weer terug. Ook in dit jaar 2015. We hoort de dus ziel van Now Rochester, so chic en I'll be there. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En nu is het tijd voor een echte gauwouwe. Hier is Rita Franklin... Ja, we staan tegen van Rita Franklin, you better think. Ja, gisteren was het de dag van de lintjes, Albert Jan. Ja, en ook in Zandvoort zijn weer vier mensen gedecoreerd. Gisteren rond de klok van tien uur werden de heer en mevrouw Goedhart en de heren Winnepst en Kool met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Niets vermoeden stapten zij de raadcel binnen, waar zij oog in oog kwamen te staan met familie, vrienden en bekenden. Het verrassingseffect was van hun gezichten aan af te lezen. De verrassing werd nog groter toen de burgervader, de dames en de heren... een koninklijke onderscheiding opspelden voor hun buitengewone inzet... voor de Zandvoortse samenleving. De heer J. Kool, Jan Kool... Vanaf 1999 is de heer Kool vrijwilliger bij het genootschap Oud-Zandvoort... en bij het Zandvoortsmuseum. Van 2007 tot 2014 is de heer Kool vrijwilliger geweest... bij de Zandvoortse Omroeporganisatie. In 1970 was hij voorzitter van het actiecomité Behoud het Kostverloren Park. De heer Kool is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. De tweede heer in het gezelschap, de heer uh, Albert Winnupst. De heer Winnupst was in, van 1991 tot 2003 vrijwilliger... van het parochiebestuur sint Agatha kerk van 2004 tot 2014 was hij bestuurslid van de Raad van het Bestuur van de Stichting Pluspunt. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En dan tot slot een echtpaar, de heer Pieter Goedhart en mevrouw Henny Goedhart-Verkouteren. De heer en mevrouw Goedhart hebben zich sinds 1996 meer dan fulltime ingezet... voor de kansarme bevolking in Gambia. In 2002 hebben zij de Stichting Geef Gambia Toekomst opgericht... en in 2014 is de stichting overgedragen aan de Gambiaanse Jamai van... De heer Goedhart en mevrouw Goedhart van Kouteren zijn benoemd tot ridderen in de orde van Oranje Nassau. Namens ZFM van harte gefeliciteerd. Zo is het maar net. Weer een aantal mensen onderscheiden hier in Zalvoort voor al hun goede werk. En zo hoort het natuurlijk. Het is tien minuten voor half drie, zo dadelijk om half drie het weerbericht. Lex van Oren is inmiddels gearriveerd in de studio. Het weer van de komende dagen hoor je zo dadelijk met hem. I'd rather be Deze groep uh, vaak bij uh, WhatsApp gebruikt, kijk zo'n berichtje YouTube. Ja. Kijk wel, maar de bedoelen ze met alles mee, natuurlijk. Ja. Dit was van de groep YouTube, the, the Ordinary Love. Gisteren waren de Koningsspelen ook hier in Stalvo. Uh, en de kinderen hebben ook lekker genoten onder meer op het strand. Uh, juist, want de koningspelen werden gisteren, in, uh, in, dus afgelopen vrijdag... in Heemstede en Zandvoort groots gevierd. Maar liefst 700 leerlingen van vier scholen uit Zandvoort... en drie scholen uit Heemstede deel aan het evenement op het strand van Zandvoort. Sportservice Heemstede Zandvoort en Stichting Kids... samen sloegen zij bij deze gelegenheid de handen in één. Samen met de Hogeschool van Amsterdam organiseerde Kids samen... op negen verschillende stranden de Koningsspelen. Sportservice Heemstede Zandvoort regelde op het Zandvoortse strand... een aantal sportclinics met drie grote panna-voetbalvelden... als blikvanger van het evenement. Dat begon met de landelijke recordpoging op het lied... Energie van kinderen voor kinderen. Daarna konden de klassen een parcours van verschillende sporten afleggen, waaronder Zumba Kids, Street Dance, pannavoetbal, bootcamp, touwtrekken en rugby. Het mooie weer maakte uiteraard van deze dag een prachtig sportevenement. Foto's van de koningspelen in Heemstede en Zandvoort zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Sportservice Heemstede Zandvoort. En wel op www.sportserviceheemstede Zandvoort.nl www -zandvoort Dus als uw kids eraan mee hebben gedaan, kijk even voor wellicht dat ze op de foto staan. Het was voor de kids gisteren een gezellige dag hier is zo Nou, of wij ook gezellige dagen gaan krijgen tijdens Koningsdag, hè? Qua weer? Dat hoor je ze dadelijk van Lex van de Horen. Het cfm weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst, Donna Summer, hier is Hartstaf. Maar weer in hè, helemaal hip. Alweer nee. weer oude LP pakken bijvoorbeeld. Nou, als je dit uh, nummer zoekt van uh, Donna Summer en de hardstaf. Kijk dan even op de LP, dat moet je wel hebben natuurlijk. De LP Bad Girls, daar staat dit nummer op. Het is drie minuten over half drie geworden. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Sport, en daarvoor is hij aangeschoven in de studio aan de Tolweg. Tina, Lex van de Worden. Goedemiddag Lex, welkom. Goedemiddag Rob. Ja, daar zitten we Dag weer. De slechte zit, zitten we en, weer. En, en, en niet op strandy. Nee, en ook nee. niet, en ook niet uh, in de bollenstreek zoals vorige week. Nee, nee, nee, want weer uh, valt een beetje tegen ja, hè, vandaag. Ik vind, nou. het, ik vind het maar koud hoor. Ik ook. Ja. Helemaal niks aan. Nou, de maximum temperatuur die komt dus uit op een graad of 14 vanmiddag. Het is nu 12,5 graad. Dus het kan nog ietsje uh, iets warmer worden Nou, gelukkig hebben die halve graad erbij hè. Ja, maar het houdt niet op. Het nee. houdt, houdt. <laughs> ik vind maar niks. Goed, uh, de wind. Die is uh, matig uh, tot vrij krachtig. Matig in het dorp, vrij krachtig aan zee. Dat is windkracht 5. En het is vandaag het meest bewolkt. We hebben vanochtend wat regen gehad. En er kan uh, straks ook nog een, een spatje vallen. Maar uh, later op de middag dan, uh, gaat het opklaren. En dan uh, misschien dat we een leuke zonsondergang uh, hebben. Aan de kust. Oké. Okay. Okay. Maar alleen aan de kust hoor. Dus. Voor een mooie foto uh, moet je eventjes uh, naar de boulevard straks. Met een paar mooie windmolens op de achtergrond, dus... Zijn ze al in beeld, toch? Jawel, luchten duinen, die kan je al zien. oké. Hé, Albert Jan, van de week gezien, Ja, klopt. Shocking. Shocking was dat. Ik vond het shocking. We zaten gewoon lekker te lunchen op het strand. Ja. En we keken naar de horizon. En ja, hoor. Ja, Daar stonden ze dan. Daar stonden ze dan. Daar waren ze al druk aan het bouwen. Hoeveel zijn het er? Nou, dit is de eerste waar ze nou mee bezig zijn. Maar het is wel... Het was helder. Het is wel ver uit de kust. Dat wel. Maar het kan je niet ontgaan bij helder weer. Oké, ik ga erop letten bij helder weer. Maar, maar ik wist niet dat ze, al, dat ze al, allemaal al goed gekeurd waren en dat het allemaal doorging. Jij? Nee, dit is uh, luchtduin. die staat een stuk verder weg nog. Oh, die andere okay. komt weer een stukje dichterbij. Dus. Oh, okay. En nog een beetje hoger, dus nou ja. Nou goed, genoeg nou goed. over de windmolens. De ja. windmolens hebben we de hebben gehad. Uh, dan gaan we naar uh, morgen. Dan is er ook, uh, net als vandaag, vrij veel bewolking. En met een beetje geluk houden we het droog. Dat verstond ik niet. Kan je nog één keer zeggen? Met een beetje geluk houden we het droog. Morgen. Morgen. Top! Morgenavond ja. ook. Ja. Hé, hey. ja. dat, dat is goed nieuws. Want uh, er is vrij veel bewolking overdag, maar tegen de avond, en dat is uh, zoals het er nu uitziet, tussen vijf en zes, dan gaat het opklaren. En daar staat een uh, vrij krachtige en totmatige wind tussen... Hij is eerst vrij krachtig zuidwest... en dan uh, draait hij naar het noordwesten... en dan neemt hij af tot matig. En de maximum temperatuur... houdt niet over. 12 graden. Ja, het blijft fris. Okay, maar als het Blijf droog fris, is, ben ik al lang blij. Maar het is droog. Dus je kan je erop kleden. Ja. ja. Morgenavond tussen. Hè? Geen parapluutje mee morgenavond naar Ruud Jansen. Nee, hoeft niet. Oké, okay, dank dankjewel. Oké. Okay. Weet je dat? Geen dank. Mooi. Graag gedaan. Oké. Okay. <laughs> dan gaan we naar... Uh, de Koningsdag, maandag, dan uh, is het ook... Ja, dan kan s'nachts een spatje vallen, maar dat zal, zal heel weinig zijn, hoor. Dan is het uh, overdag droog, met eerste wolkenvelden. En in de middag, dan komt er komt de zon erbij. En misschien aan het eind van de ochtend al. Nee. Dus, dat ziet er niet, uh, niet slecht uit. In binnenland is het uh, veel meer bewolking, maar ja, wij zitten aan de kust. Nee. Zitten wij natuurlijk altijd beter, hè? Ja, verder dan dat... het antwoord, dat ja. maakt ook niet uit... Dat, uh, dat zoeken ze daar maar uit. Maar de wind die is uh, matig tot vrij krachtig. Van west tot noordwest. En dat... Uh, ja, windkracht 6... Uh, nee, oh nee, dat is uh, pas, pas op de eerste dag. Sorry, sorry. <laughs> Hij is west tot noordwest. Matig tot vrij krachtig. Dat is uh, 4 tot 5. 4 in, in het dorp. 5 AZ. Met een... Uh, even kijken. Een temperatuur van ongeveer... 11 graden. Bro, ja, het blijft koud. Ja, het blijft koud hoor. En uh, dinsdag, dan uh, hebben we een periode met zon. Ja, eerst bewolkt hoor. Maar in, in de loop van de ochtend gaat het opklaren en dan schijnt smiddags de zon. Bij een uh, vrij krachtige tot krachtige westelijke wind. En uh, krachtig is windkracht 6 aan zee. En de maximumtemperatuur, ja, blijft 11 graden. is jammer. En normaal, normaal is het in deze tijd van het jaar 14 graden. Dus ja, we Bin... moeten het ermee doen. Nou goed, maar ik ben lang blij dat het droog is met Koningsnacht. En Koningsdag ziet er ook redelijk goed uit. Ja hoor. En dinsdag is dan een mooie dag om bij te komen. Of ja. Uh... Aan het werk te gaan. Ja, oké, okay, dankjewel Albert-Jan. <laughs> en dankjewel Lex van Ooren voor het weer voor de komende dagen. Als mensen je willen volgen, dat kan op heel veel manieren, hè Lex? Ja, verschrikkelijk. Nou, go ahead. Ik heb echt een dagtaak aan, wat. Ja, ja, ja. Hij staat op uh, internet. Daar ben ik net begonnen. www.meteopagina.nl Dan staat hij op uh, Twitter. Op Meteo Zandvoort. Eveneens op Facebook. Meteo Sandvoort. Wat hebben we er meer op? Uh, CFM uh, TV natuurlijk. CFM TV en jouw ja app heb, heb je natuurlijk Ja, de CFM app heb ja. je hem nog niet. Download hem dan snel. Goed zo. Gratis hè. Heel gratis. Gratis. ja, kosteloos, dus Staat tegenwoordig ook bij. Dus, een belangrijke toevoeging. Dus uh, je hoeft mij niet meer te vragen wat voor weer het wordt. Je kunt er overal lezen. Perfect. Zo is het. De social media. Hè. Je gaat wel met je tijd mee, Lex. Ja, hè? Doe je goed <laughs> jongen. Lex, Dankjewel en uh, graag tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. En hier is Shepard.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 Het betreft nog altijd een van de toppers van dit moment. De single van Shepard, die hoorde, in Geronimo. Ja, we gaan naar een belangrijke voetbalwedstrijd van vandaag. We hebben het over de voetbalwedstrijd Edo tegen SV Sonvoort. Aan de telefoon hebben we Benny Koper. Goedemiddag, Benny. Dag, goedemiddag. Hey, welkom. Jij bent vandaag bij de wedstrijd voor ons aanwezig. Dank alvast ja. daarvoor, Benny. En uh, ja, het is, het is 12 over half 3. Betekent 12 minuten aan de gang of zijn ze later begonnen? Nee, het is een 13, okay, ze zijn 13, 14 minuten al. Oké, oké. Heel goed. Nou, wat kan je vertellen over de wedstrijd van vandaag? Nou, de voor de, die de, de, de, de speelde eerste 10 minuten gewoon echt goed voetbal. En, behoorlijk naar voren Niet ja, toevallig een overtreding van Max, die ja, krijgt ja, terecht heel goed. Uh, maar Salford speelt gewoon heel goed voetbal. Uh, Edo komt er één keer uit en geeft een voorzet tegen de hand van uh, Patrick Koper achterin aan. En dan wordt een penalty gegeven. En die benutte Edo, dus Edo staat één keer voor helaas. Hmm. Wat dat betreft uh, slecht nieuws. Is uh, SV Salford vandaag helemaal compleet qua bezetting? Nee, Salford is niet compleet inderdaad. Er zijn een aantal geblesseerden. En uh, ja, die zitten zit hier wel als toeschouder. Maar ja, die spelen helaas niet. Oké, okay, dus uh, nou goed, 1-0 achterstand, uh, vrij vlot uh, in het begin van de wedstrijd. Uh, uh, is, in hoeverre is de wedstrijd belangrijk, Edo en Zandvoort? Staan die een beetje gelijk hoog, of hoe, hoe, hoe staat dat ervoor? Ja, wil Zandvoort nog uh, kans maken op uh, kampioenschap, moeten ze eigenlijk wel winnen vandaag. Want uh, Edo die staat bovenaan, ik dacht vijf punten los als ik me niet vergis. Uh, Zandvoort moet in principe winnen. Oké, nou, we komen aan het eind van de eerste helft weer bij je terug, Benny. Voor zover voor deze update, hartelijk dank. En ik hoop dat je dan goed nieuws hebt, zo tegen kwart over drie. Alvast bedankt. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Dank je wel. Oké, tot zo, Benny. Ja, helaas dus een achterstand op dit moment al voor SvSofort. Het staat daar 1 tegen 0.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 Dream to me. You can always dream to me. Ja, moeilijk hè met een petje zo, uh, Albert Jan. Ja, dat gaat hem niet worden hoor, toch wel? Jazeker hoor. Ja, zeker hoor. Ja, zeker ja, zeker ja, ja, ja, ja, die pet staat je goed. <laughs> Dit is heel van uh, Joshua Ketteren. Dat was uh, Jesse bij CFM. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg uh, Jesse hè. Nou nog? Ja, op uh, zondagmorgen. CFM Jess tussen 10 en 12 uur. En daar luistert uh, Henk uit uh, Australië volgens mij ook wel geregeld naar. Goedemiddag Henk, welkom in de uitzending ja, Goedemiddag. bij CFM. Een trouwe luisteraar vanuit Australië, nu in Salford. Ja, eindelijk ja. wel. Eindelijk wel. Ja. En ja. een paar maanden, wat leuk. Ja, hartstikke goed. Zo, geweldig. Nou, welkom in de studio, Henk. Dankjewel. Ja, hoe vind je het hier? Ik vind het heel mooi. Ja, Alleen hè? hartstikke koud. Ja, ja, ja. Nee, <grijpsel> ja, je... jullie -julli temperaturen hier... Ja, die zijn veel te koud hier. Ja, jullie uh, hoogste temperaturen zijn de laagste bij ons. Ja, dankjewel. Ja. Dank je wel, ja, Lekker zeg. Nou, heerlijk Lekker. He? hebben wij weer. Kunnen ze er doen, hè. maar doen. ja. Hé hey Henk, uh, ja, een trouwe luisteraar uh, van uh, CFM uh, in uh, Australië. En nu in de studio, had je het zo verwacht? Of had je stiekem meegekeken op de webcam? Ja, ik had dat al gezien natuurlijk. Je had het al gezien, ja, ja, dus ja, je was ja, al een natuurlijk. beetje voorbereid. Ja, het was hartstikke goed. Nee, je ziet er leuk uit. Dankjewel, dankjewel. Maar uh, Henk, uh, goed. Uh, in Zandvoort vragen ze dat altijd, als je in Zandvoort komt... van wie ben je er een? Van wie ben ik er een? Ja, van de Van der Meren. En wat zijn van de meren? Die zijn... Uh, ja, ik kom er van Haarlem, Amsterdam. Haarlem, Amsterdam. Ja, or, origineel, ja. En uh, wat bracht jou naar Zandvoort? Uh, mijn ouders uh, die uh, dachten dat het veel beter was om op Zandvoort te wonen. Dus die zijn hier naartoe gegaan. En uh, ja, wanneer was dat? Jaren geleden. Uh -huh. Goed, oh, dat, dat maakt niet uit. In ieder geval, ze dachten van, van Haarlem verhuizen we naar Zandvoort. Ja. Lekker aan de zee en kust. Ja, en die, die kwamen dan in het Tranendal terecht. Het Tranendal, bekend. Ja. En goed, dus jaren in, uh, in Zandvoort gewoond. En uh, op een gegeven moment dacht je van, ik ga naar Australië. Hoe ging dat? Nee, nee, ik, ik heb eigenlijk uh, in, uh, wat, uh, 67, toen ben ik uh, gaan varen. Uh, na een paar jaar op de hogere zevenschool uh, gezeten te hebben. Uh, eerst op de Overtoom en dan later op de Laan in Amsterdam. En uh, toen een paar jaar gevaren en toen heb ik mevrouw leren kennen natuurlijk. En uh, nou, toen, zo is het gekomen, geëmigreerd in uh, 69. Oké, okay, maar wat vond de familie daarvan dat je wegging uit uh, Nederland? Nou, helemaal vonden ze helemaal niet leuk natuurlijk. Uh, ja, speciaal moeders. <laughs> je kent het wel. En uh, ja, uh, maar ja, goed. Uh, het, het gaf de hun dus een, op het, een, een, een mogelijkheid om dus naar Australië te komen, waar ze normaal nooit zouden geweest zijn. En uh, nou, dat ja. En dat vonden ze heel mooi. Ze kwamen elke twee, drie jaar kwamen ze over voor drie maanden. Ja, dat was ook weer een beetje lang natuurlijk. Maar, <laughs> uh, <laughs> uh, maar het is ook zo ver weg. Dus als je gaat, moet je het goed doen. Ja, zeker. Ja, 24 uur in een vliegtuig te zitten, dat is uh, niet leuk soms. Nee. En uh, wat was de aanleiding om deze keer zo lang in het vliegtuig te gaan zitten... en weer terug te gaan naar Zandvoort? Ja, ik, ik had een, een zuster hier, die... Uh, oh, die heb ik nog steeds. <lacht> ja, ik wou, ik wou zeggen waar is ze gebleven dan? Uh, en uh, die had een e verjaardag. En ja, dat uh, moest ik natuurlijk meemaken. Want uh, ik had gehoord dat er een feestje werd gebrouwd. En uh, ja, nou vindt ze feestjes nooit leuk, maar... Uh, de, het was toch wel uh, leuk om hier te komen en om dat mee te maken natuurlijk. En heb je nog veel bekenden en familie weer ontmoet? Uh, familie, ja. Ik heb uh, neven en nichten hier zitten. En uh, ja nog een paar vrienden die er hier omheen wonen, die, die zijn er nog. Een paar zijn er niet meer, maar... Ja. Goed, uh, toen, oh, dus de, dus het is de schuld van je zus dat je weer naar Nederland ja. bent gekomen. Ja, zeker. Nou, ja, hartelijk zeker. dank daarvoor. Hij hoeft dat je keer. En je blijft een poosje, hè, Henk? Uh, ja, bij elkaar drie maanden. Dus uh, er zijn er twee weken van op. Dus uh, nog tweeënhalve maanden. En nog plannen voor de komende maanden? Van dingen, ja, gaan we gaan nog een doen? beetje naar Engeland toe. Uh, naar een nicht van mijn vrouw. En uh, ja, even rondkijken daar. en Nog een beetje van haar familie... Uh, ja. Uh, uh, no. yeah. en, dan, en, en dankzij jou kunnen we zeggen dat CFM all over the world wordt ontvangen en beluisterd, hè? Zeker, zeker. Ik, wat toen jullie hier eigenlijk uh, naartoe uh, gingen, toen uh, de eerste paar uitzendingen, toen wist ik er dus van dat het uitgezonden wordt, uh, gestreamd werd naar Australië of naar de hele wereld. En uh, ja, en ik kon het heel mooi ontvangen, dus uh, dat ging heel goed. Nee, geweldig. En dan leuk dat je de, dan, de, de, he, nu de kans hebt... om even gezellig in de studio aanwezig te zijn. Ja, ja en goed. dank voor de leuke souvenirs, hè, Henk. Ja. Ja. Daar zijn ja, we heel ja, blij mee. Ja, ja, nee, heel goed. Ja, ja, die, he? die, die voor jou moet je niet schudden voor gebruiken. Hè? Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Lekker in de hand. Lekker in de hand. Ik heb ik heel zuinig op, hoor. Echt. Nee, oké okay, Henk. Hartstikke leuk dat je even in de studio was. We wensen je namens je, we hebben nog een hele fijne maanden toe. Gezellig met je zus. Sterkte. Ah. Dank je wel. <laughs> Maak er wat leuks van. Ja, uh, uh, zullen we doen. Blijf luisteren naar CFM. Leuk dat je er was. Zullen we het doen. Top, dankjewel. En tot zover uur 1 van dit programma. Zometeen zijn we weer terug. Tot zo. The more spoken to Said that you were leaving Like you do You do Ooh, ooh